Jerzy Janitski. Vertaling Benjamin Gijzel. Regie Bert Dijkstra. Dag, uh, Dag Frank. Hoi. Hey, wat is er aan de hand? Uh, is de, de wagen in orde? De accu, de wanden, startmotor, de steken... Alles deugdelijk? Ja. Zo ongeveer, ja. Ja, maar houd je de vast mee? Wat ja, bedoelt u? Ik bedoel natuurlijk met aanhanger. Wat voor banden zitten er onder de aanhanger? De, de, de maat bedoelt u zeker? Nee, de staat waarin ze verkeren. Oh. Ja, puinhoop hoor. Ja. Ja. Alle vier. Alle vier, daar maakt schoenmaker zelfs geen zultjes meer van. Nee, nou, goed, goed, goed. Dan moeten we die dus ergens lenen voor dat ene transport. Ja, want zonder aanhanger kunnen we het net zo goed niet gaan... ...kwantiteit... ...je komt op de, op de hoeveelheid dan. Ja, ik zal je trouwens... Uh, ...zo dadelijk het hele plan uitleggen. Nou, is uh, alles verder in orde? Ja, behalve de achterlichten, die zijn defect. Ook van de aanhanger? Nou, dat hebben we toch overwaardig niet. Puin jongen, ze noemen je niks voor niks puin. <kijst> Jij rijdt binnen de kosten keren iedere wagen in puin. het ja, is dus dat er vier bier onder zitten, maar anders. Zo. Nee, dat zult u moeten toegeven. Hè? Als het volk eens een keer zijn mond open doet, dan zijn het wel wijze woorden die eruit komen. Recht voor z'n raad. scherp en nog wijze te koop toe. Volk is volk. Ja, niet voor niks. Hebben ze in het derde deel van de wereld al zo voor het zeggen. Zeg... Het is maar goed dat ik een zwak voor jou heb, tuin. Met die brutaliteit van jou zouden ze het nergens zo lang met je kunnen uithouden. <laughs> nou, nah, nee, zo zwak is het ook weer niet hoor. Nee. Nee, chef. Er is gewoon geen andere chauffeur die dit uh, voor u wil doen, hè? Ja, kom. Nee, kijk nou luister nou eens. Wie komt er hier door God en ziel verlaten voor uw werk? Hier in de Rimbo, waar je, waar je of wegzakt in de modder of in de sneeuw zoals vandaag. Ja. Terwijl, terwijl de wolven houden dat de tranen uit de ogen druipen. <laughs> ons op zo'n transport als dit, dan kun je een circusnummer van maken. En dan vind er goed geld mee op? Ja, ja. Maar nee, wat krijg ik dan hier van u uitbetaald? Puim, meneer. Puim. Als er mensen hier van plastic was, dan zou die nog versluiten. Nou, wat doe je dan met, uh... met vrachtwagentjes? Akkoord, akkoord. Het is goed. Een extra premie, daar heb je recht op. En daarom stuur ik jou juist naar Warschau. Goed. Oh, het is wel gladjes op de weg. Zeg, wat krijgen we nou? Ben je er niet blij mee? Ja, 500 km. Ja. Met dit weer is dat wel langer dan dat je wij. Ja. Ja. <laughs> ik had juist gedacht... dat zo'n voorstel je erg goed gelegen kwam. Wat zit u nou tegen mij te lachen? Om dat ik even door denk, puin. Wat ja. dan? Ja. Die toeristen van de zomer. Wat. Mm -hmm. Inderdaad. Die had wat om adem mee te halen... en eh, om op te zitten. Ja. <laughs> ik heb je wel gezien. Jazeker... Er werd wat over gepraat, zeg. Hé, hey, puin, ze kwam toch uit Warschau? Hm? Ik weet niet over welke uur het hebt. Krijgen we nou er dan meer? Ja, ha, de toerisme breidt zich ook hier steeds meer uit, nietwaar. En uh, de staat besteedt er ook heel wat aandacht aan. Ze zijn ook bezig met investeringen en uh, ook niet zuinig met reclame. Dan laat ik het toch zeker niet afweten. weten. Ik sta achter de staat. Zeg, Dan, vrouw, uh, mogen dat zeker wel, hè? Als je zo brutaal bent. In ieder geval heb ik geen klachten. Ja. Nou ja, goed dan ook, puin. Deze keer dacht ik echt alleen maar daaraan. Ja, Ja. dat duurde nogal lang, hè? ditmaal. maal. Zie Zoals ze was een, uh, een beetje ouder dan jij, niet? 3-8. Ja, wat bedoel je nou met 3-8? Met de vakantie is ze 38 geworden. En voorzichtig? Uh, dus. Ja. <laughs> Dat zijn de meest Ja, Ik geloof jou graag, want jij bent de vakman. Nee, nee. Ja, maar eh, ik heb me dus niet vergist. Ze dus kwam dus echt het Warschau. Ja, was Warschau. Ik had dus zo gedacht, hè. Puin, die zal wel graag willen gaan. En met hem is het overnachten dan ook geen probleem. Want daar vind je nou moeilijker een hotel dan hier bij ons in En dan zie je meteen voor het eerst van je leven Warschau... Het is toch de eerste keer, niet waar? Als ik het bioscoopjournaal niet meer reken, ja. Nou, zie je wel. Oké, okay. akkoord, ik zal wel rijden. Ten heb je hier voor te zeggen. Maar waarom nou met een aanhanger? Waarom? Ja, waarom er één. Dan kun je beter varen, het is zonde. Ja, ik, ik, ik moet toegeven dat onze boekhouder geen zaagsel in zijn kop heeft, hè. Het was een idee van hem. Maar wat wil je? We leren economisch denken, puin. Ja. Ik heb dat idee meteen toegejacht. An, jij rijdt kerstbomen. Kerstbomen? Ja, ja. Met de kerst voor de deur, hè? Is dat een pracht... Een prachthandel? Kerstbomen. Nou en of? Onze echte wilde, zachte, naar bergen en bosdieren ruikende kerstbomen. Oh, ja. ja, weet je wat ze er in, in, in de stad voor geven? Authentiek, meneer. Leven, puur leven. Zeggen nou we zelf. Hè? Wat voor keuze hebben ze daar nou? Ja, ah, het is geen boom, het is geen tak. Of uh, het van plastic nog erg. Ah, Daar gaat het om. Daar gaat ja. het. Om. Zeg hartstikke spaan. En dan moet er een goede tekst op het dek zelf staan, hè? Iets in de trant van uh, rechtstreeks uit het wilde hart van de bergen. Hmm. Ja, dat is ook wat de boekhouder had gezien. Het is in het belang van ons allemaal pijn. Oh ja. Kijk, de helft van de boofjes is van de staat. En de andere helft van jullie. Want we geven jullie hout aan deel waar je recht op hebt. En deze keer in kerstbomen. Ja, En uh, dan de prijs. Jullie moeten die prijs goed opzoeven. Nou, je laat dat trouwens maar aan sid over. Dat gaat, gaat die dan mee? Ja. Ja, we moeten een bijrijder mee. Dat moet. Volgens de voorzitter. Nee, maar, maar, maar een, een, een stalknecht als bijrijder. Kijk eens hier. Zo vlak voor de feestdagen riskeert geen mens zo'n verre reis. Ja? En jullie zijn allebei alleen. Zonder gezin. Ja, en mocht er onderweg wat gebeuren, <laughs> maakt voor jullie geen verschil waar. Of, of, of, of, of je daar of waar ook met kerstavond zit. Dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats. Sidder Kent Warschau. Het weemelten van de pleinen, de Bochten en Bruggen. En juist, jij zou daar nog verdwalen zijn. Daar moet je echt iemand voor hebben die veel gereisd heeft. En uh, wanneer is hij daar dan wel geweest? Hij is er geweest. Hey, en, en dan moet hij naar slapen? Oh, nee, ik sleep jouw bok niet mee naar wacht, mijn hekje. Wacht, je? wacht, wacht dat, ook dat is mooi geregeld. Hij heeft er een kennis wonen, Maar het belangrijke is, is dat hij Warschau kent. Dat reisje komt voor jullie allebei goed uit. Want hij moet en hij zal die kennis nog eens opzoeken. Het is in wederzijds belang. Oh, ja. Nou, uh, de spaan, Repareer die achterlichten nog vandaan hangen voor je gaat? Nee, zal wel moeten. In deze situatie zal er wel eens, eens zitten. Nou, als ik zo eens naar de kaart kijk, uh, was je, was je, was je hier. Hé, dat is heel weg. Hier, Warschau, heel erg weg. zo zie je nog eens wat van de wereld. hè? Je komt nog eens met mensen in aanraking, cultuur, civilisatie. Ja, daar zijn geen wilde bossen met alleen maar wolven, wat en wolven en schaap. En dan zal ik jou nog eens wat zeggen. Ik zou zelf wel willen gaan. Ja, ja, ja, ja, als ik geen kinderen had en geen gezin. Nou, net met de kerst, met de feestdagen, jongen. Daar ging ik toch zelf mee. Ja. Zeg, nog één ding, Pan. En dat is? Jij en ik, we kennen zitten, Niet waar, hè? Als hij erop zou aandringen, ja, het is maar dat je het weet. Geen druppel. De weg is slecht. Je hebt een wagen vol handel. Zullen we het nou krijgen? Ik ben geen twaalf meer. Kom nou toch, boswachter, Kom nou. Heb je nog uh, brandstof meegenomen voor onderweg? Hé, hey, Sidder, ik vraag je wat. Ik hoor je wel. God straf me wel met de gezelschap als het jou is, hè. Want ik heb haast geen spuug meer in mijn bek. En jij schrijft nog steeds als het grap. Ik hou liever wijs mijn mond dicht dan hem dom open te doen. Ik vraag naar de fles, is dat soms zo dom? Zeg nou zelf of dat dom is of niet. Alsof ik op zo'n reis hier geen flesje mee zou nemen. <laughs> Moet je daar dan nou nog naar vragen? Hey, eigen gestookt of uh, uit de winkel? Zit, uh, ik, ik vraag je wat? Ik hoor het wel. Wat zou ik daar nou verantwoord op te geven? Ik heb die man in geen eeuwen gezien. Wat breng ik dan voor hem mee? Hij is toch een slijter op iedere hoek van de straat ook jezelf. Zelfs even, ben jij politie of chauffeur? Oh nee, ik dacht dat eh, uh... een slokje zouden nemen. De scout nietwaar? Op de weg. Achter het stuur. Ah, geen van bij. Ja, heer, moet, je, moet je nou eens kijken, heer, hoe, die, hoe die zak rijdt. Och, ja, heer, kijk nou, kijk nou, dat doen we auto rijden. Uh, Sneeuwbuien en mejakkeren. En we dan nog vanzelf te kijken dat er ongelukken van komen. Ik zou je zo zeggen, de zon voelt, er is de mens nog goed van afgekomen. Maar met die auto's werden dit we niet. Nee, ze maar mekaar allemaal dood. Als speelgoed dat speelgoed wat goedkoper was, of wat betaling, nou, dan was het met de mensen al lang gedaan. Hou die fles maar even buiten boord om hem uh, op temperatuur te laten komen. Jij krijgt geen druppel. Zeg, ik ben geen twaalf meer, wat denk je wel. Jij ja, bent chauffeur. Puin omdat je puin bent, maar wel chauffeur. Zie je die lichtjes daar? Daar stoppen we ermee. Voor een slokje en een slaapje. Rijd nou maar mooi door. Nee, nee, nee, serieus. We maken daar een stop. Je rijdt met handel. En die is waard want die met kerstwaard waard is. We moeten opschieten. als <laughs> je langzaam, kalm je dan. Ik doe dat zo. <laughs> Omdat alleen mijn 5 voor 12 methode maar wat oplevert. Ja. Is dat maar van mij? Ja, 5 voor 12. <laughs> Wij verkopen die bomen op het allerlaatste moment. Nou, uh, kijk, ik hoop wel dat uh, dit hier een nou telletje is. Ah, uh, doe alsof je thuis bent. Zit dat? Uh, <laughs> welk bed neem jij? Kachel, of wij eraan? Dank je. Zeg, neem er nog eentje. Pui, dit doe je fout, jongen. Overmorgen, kerstavond, jij gaat weer terug met diezelfde bomen. <laughs> ze zullen er gewoon vechten. Hè? En als duifjes zullen de honderdjes om de oren nee, Alleen de vijf voor methode leveren dat op. Die methode heeft nog nooit af wat weten. Laat ik je nou eens een voorbeeld geven, sir. Vrouwen. Huh? Jij weet ook nergens anders over te praten, is het niet? Het is maar een voorbeeld. Vrouwen, maar goed. Hoeveel eenzame toeristen zie je bij ons niet rondlopen? Die liggen er zo met liggen, bij de beek. Met de blote gat en de zon erin. Of ze gaan frambozen ploeken in de bosjes. Als er zo eentje in de struiken duikt... dan is het maar een kwestie van een millimeter... of dat broekje van de dat zegt krap. Dat zit nog strakker dan rijgenveld. Waarom niet? Geen idee. Ik zit in de stallen. Oh, nou dat hij er maar lekker in mag glijden. Oh. Prozit. Prozit. <coughs> nou goed, en die, uh, die echte kerels gaan meteen in de startblokken zitten, weet je wel, wanneer zo'n vrouwtje het tentje opzet. Maar ik, ik doe kalm aan. Eerst laat ik eens een weekje voorbij gaan, ik neem een pilsje. Dan uh, nog eens een weekje, nog een pilsje. En die tweede week, ik sta nog steeds op de rem. En waarom dan wel, zitten? Waarom? Kijk, vrouwen, waar je er dan denkt, dat moet jij weten, die uh, ze moeten denken, hè. Ze denken wel. Ze zijn dom. Maar ze moeten er ook denken. Mm. En grillen hebben ze natuurlijk ook. En uh, oh, uh, kieskeurig zijn ze ook. Neem dat voor mij als stalmeester. Maar denk je nou eens in? Dat zo'n vrouwtje naar de winkel gaat om macaroni te kopen. Kijk, jij gaat naar binnen. En je staat binnen de minuut weer op straat met een pak macaroni onder je arm. Maar een vrouw gaat naar binnen. En die begint meteen te vragen. Die begint meteen te vragen. Is het macaroni? Elleboogjes. Nee ja goed, het zijn elleboogjes. Maar er is nog lang niet klaar mee. Nee. Met gaatjes, met sterretjes, met ruitjes, Italiaanse, Franse, met extra ei gekerfd, gehakt, gesneden en besneden. Maar ondertussen wordt er wel de hele tijd macaroni verkocht. En dat blijft het alsof er voor haar over, daarover. De oude macaroni die er bestaat. Kijk, die moet ze dan ook wel mee met zitten. Want het is vijf voor twaalf. En zo gaat er heel wat moos de neus voorbij. Zo'n karakter hebben ze nog eenmaal. Ze wachten altijd op het einde. het. Uh, ja, gezondheid. Maar ja. Nou goed. Dan leggen ze dan maar te liggen. Hè, langs de beek. Komt er een of andere toerist langs. Hè, in zijn draabandje. Weg. Zij kijken. Misschien komt er nog wel een fiatje. Goed, fiatje komt er dan. Weg. Nou nee, misschien komt er nog wel wat beters. Hey, ook weg. En het klokje dat tikt maar door en uh, de vakantie gaat voorbij. En dan kom ik pas in actie, <kuggen> Dan kom ik pas in actie. Want, wat denkt zij dan? Ah, maar kan mij het ook schelen. Uh. Uh, de vakantie zit erop en uh, wat staat me overmorgen weer te wachten. Opstaan naar kantoor, een lunchpauze, overwerk. In de rij staan, uh, met de kassa. Wassen, strijken, sokken stoppen, een en al ellende. En dan zal ze hier in het zonnetje zeker zo'n pleziertje niet en dan huis voorbij moeten gaan. Kijk, en dan mag ik laas aanwezen. Ik mag kaal wezen. Ik mag rood haar hebben. Ik mag zelfs het monster van Frankenstein zijn. Ik ben de juiste man, manzitter. He? Voor haar ben ik niet ik. Nee. Voor haar ben ik haar laatste kans. Nee. het einde. Kijk eens Jan. En ik dacht nog wel dat ze op je uiterlijk viel. Nee, en moet je En dat moet jij nou, dat moet jij nou met onze kerstbomen vergelijken. Hoeveel kerstbomen heeft ze laten staan? En de hoek van de kamer is nog steeds leeg. En die kinderen die wachten. Nou, wie gaat er dan al chagher om uh, twintig zvotie meer of minder. Hé, hé, zullen. Je moet nog wel een goede markt wijzen, Is dit? er Ja. Wel, wat is dat dan? Gewoon een markt, net als alle anderen. Die vinden we wel. Ja, wanneer ben je, uh, wanneer ben je in Washington geweest? feit is dat ik er geweest ben. nee, hey, want zie je, ik ben er helaas. Ja, ik kan er ook niks in doen. Ik ben er helaas niet. Uh. Ja. Hey. Ik ja. wel. Ben jij eventjes goed af? Nee. Hey. Dank maar. Op dat punt heb je een streepje op mij voor. Hè? Maak je maar geen zorgen. Nee, ja, ik. Een kolos van de stad. Lang geleden dat je er bent geweest? Ik ben er geweest, in ieder geval. Ha, ah, ga als we die markt ook maar vinden, hè? Dan kunnen we de wereld in onze broekzak steken. Dan maak die fles nog eens open. Eén nee, van die twee, daar blijven we vanaf. Ja. Die andere, die is voor hem. Een ja, vriend van je. Mm. Nou, goeie vriend. Mm. Ik moet er wel uit het trekken zeg. Alleen de waarom komt er nog gemakkelijker uit? Is die oud, is die jong, drinkt die veel, is die rijk? Lang geleden dat je hem gezien hebt. Lang. Nou, misschien leeft hij er niet meer. He? Nee, hij leeft toch? Ik heb hem zelf gelezen. Over hem? Over hem. En wat dan wel? Niks. Dat hij leeft. Heb je dat in de, de krant gelezen? In de krant, ja. <laughs> op welke pagina? Op de goeie. Zit hier, zit dan? We hebben samen heel wat meegemaakt. Ah, nou ja, dat wordt dan een gezellige avond. Maar de mijne. <laughs> Die worden heel vrolijker. Oh, wow, wat vrolijker. Nou, wat vind jij ervan? <laughs> hij leeft alleen maar van de ene dag op de andere. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ga huh? ik ga naar de naartoe. Ik bel. Oh, huh? En. Uh, ik heb een kerstboom voor hem meegenomen, heb ik je ook gezegd, hè? Ja, ik neem er ook een mee voor uh, die van mij. Oh, ja. En honing ook. Uh, honing? Ja, die heb ik bij me. Wat voor honing kunnen ze daar nou hebben? Nee. Nee, uh, tegen een echte bij kan een kruiden niet op, hè? Dat is logisch, die uh, kruiden hier kan niet zoemen. Ik geef je een halve pot, als je wil. Eh uh, in mij staat voor andere honing te wachten. Heet het adres? Ik vind het wel. Oh ja. Hier, hey, dit is het mijne. Kijk eens wat op het briefje staat. Is dat ver van elkaar? Alles is daar ver van nee, elkaar. Nee, nee, nee, nee. Ik bedoel, is ongeveer, weet je waar het is dan? Maak je geen zorgen. Nee, is het ver? Alles is daar ver. rustig. Hm. Een uur, twee hooguit. Hier hebben ze de weg te missen school geweest, zie je dat? Dat is schaving. beschaving. Zeg, zie dat, zullen we bij jou ook niet een uh, vrouw bezieren? Zullen we nadenken? Denk jij nou maar hoe je <laughs> rijden moet. Wordt hier druk op de weg. <laughs> je zegt het alsof je denkt, 60 gepasseerd, vrijen, verleerd. <laughs> Ik zeg helemaal niks. Ach, wat een buikje, wat straf. dat komt erop aan wat er onderaan hangt. Hè? Oud ben je nou? Oh ja, maar bos. Nou, nou. Zes en vier. Ach, jongen, jongen, was sta ze staan te kijken? Ach, ach, puin, zei ze. Volgend jaar kom ik de hele zomer. Zonde van iedere dag dat ik niet hier ben. Ah, verlaag in de tent. En de zon het allemaal op. En de jongens gingen al met de paarden in om te gaan kappen. Puin, zei ze, doe het nog één keer. Ze rusten er wel pap van, hè? Hoe dat zo? Puin? Ja. Zijn ze gewoon puin? Op zo'n moment? Dat, dat is toch alleen maar je bijnaam? Die vond ze leuk. En daarom noemde zij mij ook zo. Trouwens, uh, tussen twee is Hoe weet je eigenlijk in het echt? Verschrikkelijk. dat weet bij ons waarschijnlijk alleen personeelszaken, maar... Ja, gelukkig maar. De boekhouder op de eerste van de maand, die weet ook hoe iets het schrijven moet. Nou, hoe dan? Zij toch al. Verschrikkelijk? Hoe dan, puin? Hoe heet je? Uh, uh. Boschitski. Huh? Ja. Oh. Ja, net als de... president van voor de oorlog. Huh, dat is ook mooi. Mooi. Dat heb ik je tegen mijn vader moeten zeggen. In 1945, in de molen, maar die werkte aan de maag. Hij wog ook en zemelen... Duidelijke zaak dat wie weegt, natte handen heeft. Vooral dat wel zo'n twee of drie kilogram aan blijft plakken. Kijk nou uit, sneeuwt weer. Ja. Maar toen ze daar achter kwamen, hebben ze het niet eens laten onderzoeken. Want het ging niet om die paar kilo. Maar of dit geen familie was? Broer, oom of neef? Van wie? Van wie vraagt hij toch? Van wie? Yep. En wie heeft er zich en de hele natie dan in 39 de inval van de Duitsers op de hals gehaald? Moschitski? Hé, hmm. hey, idioot, kan het nog harder? harde? S -s Soms haast hem in de hemel te komen. Ze rijden hier allemaal zo hard. Tempo, tempo. Nou, uh, een jaar lang heeft hij gezeten om verklaringen af te leggen. Nou ja, gebeurt is gebeurd. Ik was toen nog niet op de wereld. Ik ben pas geboren toen het zesjarig plan voor ons land nieuwe perspectieven ontvouwde. Mijn vader was toen onderscheid op zijn werk, Volk beeldig arbeiders. Maar het was ook niet meer in de molen, maar in hetzelfde dorp bij de Karperpekerij. Dat had een bergwerk. Want ja, de... werd gestolen. Vooral zo vlak voor de feestdagen zoals nu. En zijn oog stond er niet naar om tafel te gaan zitten. Kijk, kijk, kijk, kijk uit, pan. Je zit niet op de weg, ja. we zitten hier niet meer in het bos. Oh, okay. Nou, oh, en mijn moeder, al verbeterd ze was, die had geen idee van de jongste geschiedenis. En eh, ze gaat bij mij naar de pastoor en zegt tegen hem, dopen maar Ignatius. Het schutspatroon van onze parochie is ook Ignatius, Ignatius van Loyola. Heet jij dan ook nog Ignatius? Nee, nee je horen. Toen mijn vader dat hoorde, toen heeft mijn moeder dat pak gegeven. En de pastoor heeft het hele doopboek als gescheurd. Dat zullen, jullie, dat zullen jullie met mij niet nog eens lappen, zegt hij. Dan mag ik mijn kind niet aandoen. Naam en toenam dezelfde als van die president. Hij moet een flinke kerel worden en geen provocatie op twee benen. <laughs> ja, ja. Wat is dat voor een toren, de vat. <laughs> Gewoon een toren. Dat was het paleis van cultuur en wetenschappen. Ah. Nou, weet je het nou of weet je het niet? Rij nou maar. Eh, een beetje voorzichtig, alsjeblieft. Was een beetje op. <laughs> het is alsof ik haar, hoor. Voorzichtig alsjeblieft, puin. Pas een beetje op. <laughs> en dan hoef ik jou niet te vertellen op wat voor momenten. Ah, jongen, ja, ja, ja. Dat was maar een zomer. Ik zeg het eerlijk, ik ben verliefd. Ik ben verliefd. En hoe is het mogelijk dat zij op jou valt? Waarom? Nou, daarom. Ja, ik dacht eerst ook dat ze alleen maar uh, daar dacht. Maar die vrouw heeft ook nog eens een keer een koppetje, hoor. Laten nee, we niet lachen. Nee, koppie. Uh, weet jij waar een vrouw de verstand heeft zit. Ja, ze werkt ook. Als wat? Heb je de schilderij er niet gezien? Ja. Dat wat ze aan de boswachter eigenlijk schonken heeft? Ga ik nou in de club? Nee, ik kom nooit in de club. Hey. Oh, kijk eens hier. Jakkeren maar. Ja. Hey, de eerste keer kwam ik net langs de boshut. Wat ja. zat ze te schilderen? Uh, schaapjes en bomen. Uh, leek het wel. Je ja, kon dat maatje stellen. En de schaapjes. Net echt man. Kijk dus dan. Ja, kunstenares. Zo schilderen ze tegenwoordig niet meer. Alleen die uh, zwerver was mislukt. Wat voor zwerver? Nou, een zwerver die loopt uh, op dat schilderij naar die boshut. Maar dat was Hij staat er midden tussen de herdershonden. Kijk, en die honden, zei ik daar die zijn net echt maar, waar zie je vandaag de dag nou nog zo'n zwerver? En uh, Toen keek ze me voor het eerst aan. En? Ja, nog niks. Ze lachten. Het gaat om de honden, zei ze. Tegen die moeten ze anders grommen. Ik dacht eens na toen toen zij tegen de... Nou tegen die padwinders die er altijd rondlopen. Maar zij vond dat die zwerver beter paste. En zo is hij erop gebleven. Kijk, kijk, kijk, kijk. aan. zijn. Alsjeblieft. Doe mij ja, niet zo hard. Nee, nee. Nou een tijdje later liggen we op een nacht in de tent. En die zwerver die laten me niet meer rusten. met rusten. Misschien willen we dan wat overheen zeg ik. tegen Of haal hem weg. En dat begint ze me toch te lachen. Oh. <lacht> Laat hem toch leven zei ze. Maar ik bleef volhouden. Maar heb jij ooit zo'n zwerver gezien met maar één stok? Een echte zwerver heeft twee stokken. Anders ah, zou hij geen leven hebben, waarom niet? niet. Waar? Eén uh, stok voor zijn hond om weer in de weg te houden. En één mee te slaan. Ja. Nou, daar was ze me wel dankbaar voor, hoor. Het is maar een kleinigheidje. En toch zit de hele waarheid net in die tweede stok, zei ze. Waarin? Eén stok. En fijn On is? Vond ze goed. Nou is die veel echter, zei ze. Nou heeft hij uh, karakter. Uh, uh, ik voel mezelf al dat die zwerven erbij moest, maar jij rechtvaardigt zijn aanwezigheid op de schilderij. Van die zwerven. Van die zwerven, ja. Nou, ik voel de natuur, zei ze, maar jij kent de natuur. En ken je die? Blijkbaar. Nee, nou, ik zei het al. Jij past helemaal niet bij ze. Ja, dat dacht ik ook, maar uh, ze kon maar geen afscheid nemen. Ik moest en zou met hem mee. Ja. Uh, wat zou je daar dan moeten doen? Hoezo? Nou, nou, als ze nou een taxi voor me zou kopen, om mee te beginnen. Niet... Ja, daarna red ik mezelf dan wel weer. Kijk eens hier, een kerel mag nooit op een vrouw zijn aangewezen. Ook al is ze stapelgek op hem. Zeg, hoeveel maakt een taxi op op per dag ongeveer? Weet ik niet. Ja, weet ik niet, weet ik niet. Zeg, ik begin jou door te krijgen, hè, Je zit me hier vanaf het begin af aan voor de gek te houden. Jij wilde alleen maar een reisje maken, hè? Maar meneer weet helemaal niks. Van de toren niet, van, uh, niks van de markt uh, van een taxichauffeur, we weten ook helemaal niks. Ik zou juist wat zeggen: Jij bent hier nooit van je leven geweest, jij bent alleen maar een reisje maken. Ik ben hier wel geweest. Ja, en die kennis van jou zou ook wel luchtwezen. Dat is een vriend, geen kennis, maar een vriend. Uh. Nou, hoe moeten we nou? Hier begint de stad. Ik heb een trim. Weet ik niet. Maar eh, uh, maak je nou niet kwaad, puin. Het is alsof ik hier nooit geweest ben. En toch ben ik hier geweest. Het is ja en het is nee. Ik wist dat dit zou komen. Ik kijk toch ook nog wel eens in de krant, niet? Maar, maar nou ben ik bang. zeg dat wel, ja. Hier kun je niet meer op de zon afgaan of op de sporen. Wat, uh, wat doe je nou? Ik ga stoppen. Ik had helemaal op jou gerekend. Laat ik je dat zeggen. Jij bent zo'n haantje de voorst. Jij bent brutaal. Mm. Ja, we fixen het wel, dacht ik. Nou, we zullen maar eens naar de weg vragen. Ik. Dat zullen we zeker, ja. Maar laten we eerst maar eens eventjes eentje opsteken. Ja, ik wist er ook al. Hè? Ja, even een Kom verhaal komen. maar een beetje van je. Dat wel een... Toch een stad, hè? Ja. Had je moeten zien toen ik hier was. Tuin. Tuin? Tuin, zeg ik. Oh! Je bedoelt de stad, hè? Dat dat je ja. tegen mij had. Ja. Jij zegt nou tram. Ja. Hè? Maar toen lag hij op zijn kant, net als een paard dat de zwaar getrokken heeft en gaat liggen om nooit meer over hen te komen. De ruiten kapot, helemaal uitgebrand. Heb je heb je soms gevochten? Nee, nee, dat was allemaal al afgelopen. We hebben hier gelopen. En weet jij wat voor wandeling dat is op een kerkhof? Ja. En hij gaf toen uitleg. Hier hij, gingen we altijd ijs eten. En, en daar, daar woonde de schoenmaker. Ja. En, uh, en daar was een bioscoop. Hm. En op een gegeven moment, toen zag hij een fiets onder het tuin. Het zadel, het bagagedrager, nou alles zat er nog op een rand, behalve dan het voorwiel. En dat ging hij toen zoeken. Ja. En toen trapte hij op die mijn. Heb jij ooit in het slachthuis een uh, kalf open zien snijden? Nee, geen behoefte aan. Nou, zo zag hij eruit. Ik heb drie uur lang met hem rondgelopen. Hij lag op mijn rug en ik vroeg mezelf af waar dat nou eigenlijk goed voor was hè? En tenslotte in het lazaret, daar wilden ze niet eens naar hem kijken. Er was er maar eentje die even keek En die vroeg toen of het een vriend van me was. Wel nee, zei ik. Gisteren pas voor het eerst gezien. En uh, sta jij je bloed voor hem af? Nou, mijn best, zei ik. De bloedgroep klopte zelfs. Geen mens had daarop gerekend. Nou, en, en toen hebben ze afgetapt. Ja, veel. Wat weet ik daarna nog van? Hoeveel bloed heeft een mens? Veel. Nou, dan, dan was het veel. Een transfusie. Na een tijdje deed hij zijn ogen weer open en toen ze het hem vertelde toen stak hij zijn hand uit en toen zei die jij bent mij en ik ben jou denk eraan ja. <laughs> ja. heb je ooit wel eens in je leven al zoveel zitten praten nee, nee. Ja, goed zo maar uh, je bent er nou nog niet vanaf hoor je moet uh, ook nog naar de weg vragen, naar de markt hm. en dan zijn we over een uurtje het baasje hey, kijk dat... Daar heb je een agent. Mooi zo nou met hem nodig hebben. Hey, uh, agent. Zeg wat is er hier voor gekampeerd? Wij komen van verre. Even uitblazen, dat alles. Wat denkt u nu wel? Dat dit een karrenpad is, ...op de tuin van de buren, waar je even kunt staan kletsen, heb je die borden niet zien staan? Uh, we houden het verkeerd toch niet op? Ik vraag of je die borden hebt zien staan of niet. Nee, die heb ik niet gezien. Niet gezien? Nee. Of dubbel gezien papieren hij ja, ziet toch wel net uit de provincie komen dan kan ik niet zien wat je nummer wordt zit onder de sneeuw het sneeuw dat is de slechte weerstoestand wie er hier in wat voor toestand verkeert dat ziet het zelf wel uit hè jullie denken zeker dat de wet met de feestdagen afneemt. Ah, dat eh, rijbewijs ziet er ook mooi uit heb je geen portefeuille uh, nee gladde banden nee, ja, ja, ja, ja, dat gaat mooi oplopen waarom zit er geen profiel meer op de banden en ja, die we zijn er bij ons niet te krijgen geen kritiek op het systeem alsjeblieft wat hebt u in de wagen kerstboomen gestolen zeker hoe dat zo we kennen jullie de laden vandaag of niet soms het bos dat is van niemand ja ja nee, die zijn wel van ons kijk maar in de papieren u hebt op de veel vragen bij deze pas klaar antwoord dat bevalt maar niks. niks ja, zijn de papieren nou in orde of niet en wat zou dat Juist met de feestdagen gaan jullie van huis. En moeder blijft met de kinderen alleen. Moet ik dat soms geloven? Ja, er staat een stempel van de boswachtrijder nou op of niet? En degene die het stempel zet, wie mag dat dan wel wezen, hè? De zware zeker, de buurman, je oom. Nou, hoe zit dat? Wat? Met de papieren. Wat heb ik nou voor kwaads gedaan? Nou kwaads? Is dit dan niks? Mag jij hier soms plakkeren? Nou, uh, gaat dat wat kosten? Een bekeuring. Over een uurtje betaal ik. Eens kijken, laten we ergens afspreken, dan kom ik het geld wel brengen. Afspreken. Ja, ja. En waarom wel? Bij de plak over de brug soms? Of, of in het parochiehuis? Ik zeg, weet je eigenlijk al waar je bent? Ik zit ik wel met dat te Ja, waar ben ik? Uh, een kerstboom. Wat kerstboom? U, u neemt gewoon een kerstboom. Huh? Dat is leuk voor de kinderen, niet? Die, die, die ruiken nog naar het bos. De kerstbomen. Huh. Zo met de feestdagen. Dat uh, huh? zijn voor de wet net zulke dagen als alle anderen. Maar verschil dan, heel is op de kalender in het staan aangegeven. Uh, zal ik eens dus een breedje uitzoeken? Ja. En dan jullie zeggen dat je hier de politie kunt omkopen, hè? Nou, ah. een boom. Nou, een boom voor de kinderen. Mijn collega hier dacht alleen maar aan de kinderen. Ja. Ah. Voor de kinderen, dat is wel anders. Nou, <laughs> oh, uh, die boom is hier nog niet slecht uit. Nee, kerstboom deluxe. Uitzoeken dus. Ze zijn zeker wel duur, hè? Daar hebben we het nou niet over. Uh, eens kijken, die daar vooraan, is die mooi? Ah, iets weg, nee. Alsjeblieft, pak mee, voor u. Maar, we eh, laat het de laatste keer wezen, hè. En laat ik jullie hier niet meer zien. Zeg, wat kost dat zo'n boompje? Eh, uh, honderd Maak het nog helemaal. 100 ja. Hé hey, collega, heb je even een momentje? Wat voor een bomen gaat deze? Deze misschien? Die misschien, ja. Misschien wel allemaal. Daar wil ik het juist even over hebben. Allemaal? Ja, dat is niet uitgesloten. Maar maakt voorlopig eerst maar eens dat je wegkomt. Hoe dat zo? Hebben jullie geen zeep in het dorp? Dan moet je je oren eens laten doorspuiten. Maak dat je van de markt wegkomt. Kst, wegwezen. wegwezen. Dat krijgen we nou. Dan moet ik er de marktmeester bijhalen? halen? Hebben jullie wel een marktvergunning voor die handel? Alsjeblieft. Hier is die. is dus voor transport. Maar voor de verkoop. Van de gemeente hier moeten ze jullie soort niet. Dat wist ik niet. Voor dat wist ik niet. Zitten we al helemaal achter de tralies. Maar de bompjes zijn best dat mocht toegeven. Stuk voor stuk. Bijna te mooi voor hier. Dat is niet best voor onze prijzen. Dus uh, wat doen we eraan? Die begunningen regelijk morgen wel. Onze bomen zijn het hoog van de staat. Wie dan leeft dan zorg. Dus dat betekent dat ik vandaag wel naar de marktmeester moet. Mij best. Is toch een kennis van me, komt goed uit. Hé, hey, wacht eens even. Als er dan kennis van u is, kunt u er dan niet even uh, een praatje mee gaan maken, hè? En uh, hoeveel mag en hoe is het ermee gaan kosten? Nou, ja, dat weet u het beste. Het beste dat ik weet is dat ik hem helemaal niks zeg. Zelf die bomen koop. Allemaal? Zoveel als je er kwijt wilt. Vijftig die per stuk. Oh, nee. Het vetorecht hebben ze hier al een paar eeuwen afgeschaft. Vijftig swotty per stuk, zei ik. Tachtig. Oh, daar hebben we een agent. En dat is de marktmeester. Hé, hey, Romanowski! Oh, nee, wacht, wacht nou eens even. Neem ze maar. Een mooie manier van zaken doen, hou je erop na. Dan moet ik anders... U, u spreekt met sidder. Wie zegt u? U spreekt met sidder. Wat? Met sidder? Ja. Niet te geloven. Ja. Ja, is het is er tenslotte toch van gekomen. Oh, beste joh. Ja, ja, Ik zit helemaal perplex. Ja, tja, ik, uh, ik, ik, ik, ik zou graag, uh, ik bedoel... Ah, uh... oh, maar natuurlijk moeten we elkaar zien. Absoluut. Uh, heb je een momentje, dan pak ik mijn agenda er even bij. Uh -huh. Even kijken, even kijken, hier heb ik het, ja, laat eens Vol, vol, vol, ja. ja. Zij, waar zit je hier in Warschau? Uh, op de markt. Wat zei je? Ik, ik, ik zei op de markt. Uh, ja, ik versta je, de lijn is zo slecht. Uh, op, oh, no, ja, het op is de is markt. Ja, het is niet zo belangrijk eigenlijk, hè. Uh -huh. Wat the als ik zeg. Mijn vrouw is net weg. Ze doet wat inkopen. We gaan met de feestdagen de stad uit. Oh. Maar na de kerstdagen moet je beslist bij ons komen. Absoluut. Ja, maar ik, uh, ik ga morgen al terug. Oh, oh, oh ja, ja. Ik zit dat zo? Ja. ja. Ja, in dat geval. Uh, uh, waar ben je op dit moment? Dan stuur ik mijn chauffeur om je te halen. Maar oh, uh, ik heb ook een chauffeur. Oh ja? Ah. Kijk eens aan. Prima, zeg. Ja, er is alleen één maar bij. En dat moet je me echt niet kwalijk nemen, hoor. Dat zeg ik tegen iedereen. Zelfs tegen mijn allerhoogste gasten. Ik kan een half uurtje voor je vrijmaken. Daarna heb ik nog drie andere afspraken. Ja, ik kan nou niet... Uh, eenmaal niet over mijn eigen tijd beschikken, hè? Hm? Ja, vind je... Hè? Oh, nee, dat, dat, dat begrijp ik best. Ja, we maken het een andere keer dan nog wel eens goed, hè? Maar uh, als je zo'n haast hebt... Dan... Nee, niet voor jou, beste kerel. Dat moet je van me aannemen. Nou, maar dan, uh, met een half uurtje ben ik, uh, ben ik alweer bij je weg. Huh? Het gaat maar om één ding. Ja, ik begrijp het. Dat probleem lossen we direct op, wat het ook mogen wezen. Uh, wat? Jouw ja, probleem. Oh, dat is geen probleem. Nee, dat is geen probleem hoor. Misschien dat het uh, voor jou wel niets betekent, maar.. Uh... Ja, ik zei het toch al. Het komt voor elkaar. Geen probleem. Ik wacht op je. Ah. Oh, Kastel. Oh nee, nee, nee. Dank je. We hebben er alleen. Hé, hey. hey, ik ben het. Je bent helemaal gek geworden. Doe dat toch, Renia. Waarom ben ik opeens u geworden? Door Renia te komen? Hoe, hoe, hoe kom je aan het adres? Ik heb eens een keer in de gekeken. Nou, nog mooier. Renia, wie is daar? Aha. Ik begrijp het al. De volgende. Gek geworden? Je bent <laughs> gewoon volslagen gek geworden. Uh, dat is mijn man. Renia. Oh. Oh, dit is niet spalig. Uh, uh, dit is nu meneer Pijn. Ik heb je over hem verteld. Uh, zie je dat? Hij komt ons een kerstboom brengen. En waarom vraag je niet of die binnen wil komen? He? Met zo'n boom zullen de kinderen blij zijn. Hij is werkelijk vorstelijk. Zeg. Dan doen we de andere weg. Uh, blijft u lang, Barshaar? Ja, kom nou toch. Uw portret hangt bij mijn vrouw in het atelier. Dan hoeft het origineel toch zeker niet in de gang te blijven staan. Nou, ziet u wel zo zijn overal. Uh, jawel, ik... Uh... Uh, misschien wilt u wel met de feestdagen hier blijven. Oh, maar meneer heeft vast zijn eigen plan. Hè. Is het niet? Die had ik wel, ja. Mijn vrouw kwam enthousiast terug van de vakantie. Het moet daar erg mooi zijn. Het kan slechter. Ja, ik had me toch wel wat anders voorgesteld. Het is gek, maar de portretten van mijn vrouw liegen over het algemeen niet. En op het schilderij bent u... U moet me daar met het kwalijk nemen. Net een beer, bijna een soort koning van het bos. Zelfs aan de ogen is te zien dat u heer en meester over alles bent. Ja, en nou staat u hier voor me... Zonder kroon en... je uh, oh, moet er maar niet kwaad om worden hoor. Met, met overschoen. Arthur, ja, wat zeg je allemaal? Ach meneer is toch helemaal niet beledigd. Nee, luister. Gaat u zitten. Ja. Het is geen verwijt, het is een compliment. Het is zo uh, kleurig. Folkloristisch. Ja. Ik zeg altijd, folklore is het bloed in de aderen van de kunst. Ik ben zelf geen kunstenaar, dus ik weet niet of ik het met me eens bent. En waar lag je nou omheen. Ja? Omdat meneer ook geen kunstenaar is. Ik moet trouwens wel nog even met meneer afrekenen. Ik? Met meneer? Meneer heeft toch een kerstboom gebracht? Ik weet niet of dat nou wel zo tactisch is. Dat zou hem kunnen beledigen. Ik had begrepen dat het een cadeautje was, een souvenir. Waarom zegt u niets? Omdat ik luister... Wilt u niet wat drinken? Iets sterks misschien. Een drankje, daar zeg ik nooit nee op. <laughs> Ziddig. Dat is een gekke bijna, hè? En dat komt van het zagen, zeg je? Vier pk, dat maar eens in je klauwen. Oh. Eerst gaan je handen sidderen. Daarna je armen. En dan ja je hoofd. En na nou vier jaar je zenuwen. En tenslotte kan je zwart of wit dat je sidder bent. En eh... Uh, u, ja, meneer. Ja, volkomen duidelijk, ja. Is, uh, is je pensioen te laag? Dat weet ik nog niet. Ik ben alleen van werk veranderd. He. Ik begrijp het. Geef me al je data maar. de gemiddelde verdiensten per periode, et cetera, et cetera. Ik regel dat pensioen wel voor je. Oh, maar daar zit ik helemaal niet mee. Nee? Nee. Zeg, hoe zit het met uh, Kiewerski? Helaas. Vorig jaar kreeg ik een hartaanval. Hebben jij Poremba nog? Ja. Ook een hartaanval. Glietjanski? Ja. Ook een hartaanval. Oh. Ja. Ook een hartaanval. Ja. ja, zo komen we allemaal een voor een aan ons eind, tempo tempo. Ja, bij ons is het stuk werk, maar eh, ja, ik weet niet. Misschien dat de lucht gezonder is, of eh, dat er minder mensen zijn. Ik zeg, je moet eens komen en dan wat uitrusten. De boslucht inademen. Ja, ja, dat zal ik zeker eens doen. Heb je een uh, huis? Oh, ik vind het wel wat moois voor je. Dat betekent dus... ...dat jij geen woning hebt. Jawel. Ik dacht dat ik je moest helpen. Maar voor mij is het echt geen probleem... kwestie je van één telefoontje. Zeg het gerust. Nee, nee, het is, het is wel goed. Daar kan ik je dan mee helpen? Zit je ergens mee? Mm. Nou ja, ik uh, je schaam me er eigenlijk een beetje voor. Komt er maar mee voor de dag. Kan ik hier even wateren? Huh? Het, het was zo koud onderweg. Oh, ja, maar natuurlijk zeg. Hier, ja, kijk, daar is het toilet. Ah, tweede deur rechts. Ah, dank je. Het licht gaat automatisch aan. Ik wacht wel op je. Hier het niet te lang. Nee, nee, nee. Die man heeft me nodig. Maar je komt nog te laat voor je afspraak. Ah, dat is dan jammer. Hij heeft mij ooit eens het leven gered. Dat was hij. En hij komt in half Polen door gereisd. En zoiets moet je weten te waarderen, liefje. Hij heeft iets. Ja. Hij wil vast iets van me. Net als iedereen die me hier komt opzoeken. Dat is heel wenselijk En daar moet je begrip voor hebben. Oh, wat ben jij toch weer edelmoedig. Ah, dat zijn nou eenmaal van die zaken die een band scheppen tussen de mensen. Maar wat wil die van? Me? Misschien dat zijn kleinzoon niet toegelaten is tot de universiteit. Maar voor dat soort zaken ben ik het meest benauwd. Maar, vooruit maar. Ik krijg het er wel uit. Uh, zo. Nou, het uh, half uurtje is voorbij. Ach. Dat meen je niet. Is de kerstboom goed? Prachtig, prachtig. Ja, dat is het belangrijkste, zie je. Ja, ga nog zitten. Ja. En de, de honing, die kan ik ook aanbevelen, hoor. Voor de kruidkoek. Goed voor het hart. Maar het lepelt zo ook lekker weg, hoor. Het is bloemenhoning. Als er toen zulke honing was geweest, hè. Dan was jij sneller weer op de been gekomen. Maar het is zo ook goed gegaan. ja, dat waren maar nog eens tijden. Maar goed, ik heb je in ieder geval eindelijk weer eens gezien. Al drie keer is het gebeurd dat de boswachterij een reisje beloofde... en dat het niet doorging omdat het kaplan niet was uitgevoerd. Ik dacht al dat ik je nooit meer zien zou. Nou... Ik wens je het beste nog, hè? Gezondheid. Uh, wacht en... nou even, wacht nou even. Je zei dat je nog iets had. Ja, die kerstboom. Die, die mag ik je eigenlijk persoonlijk brengen Het is kerst en... Uh... Ja, dat weet ik. Die boom, nou ja, dat weet ik ook. Maar eigenlijk... Dat was alles. Nou, hoor, je wil toch niet zeggen dat je het hele land komt doorgereisd... om iemand een boom te brengen. Ik begrijp dat het een duivels moeilijk probleem is, maar... Je zult het me toch moeten vertellen. Ik heb echt geen tijd meer. Nou, ik ga al... Nee, nee, nee, nee, nee. Ik ga nog even zitten. Wat zou het kunnen zijn? Wat? Dat probleem van jou. Maak je geen zorgen. Zeg het dan gewoon. Gaat het om de studie van je zoon, je kleinzoon? Die heb ik niet. Ik ben alleenig. Oh, dat wist ik niet. Ja, dat kon je ook niet weten. Wat weten wij nou eigenlijk van elkaar? Kijk, ik ben alleenig... van de vroege morgen tot de late avond... alleenig met de paarden in de stal. En de mensen. Af en toe heb ik nog wel eens aan jou gedacht. Ik begrijp het. Nou ja. Wanneer zie ik je weer eens? Nou, je moet eens komen, hè. Van de zomer of winters. Ja, het is er altijd mooi. Ik zal er best lest aan denken, Het beste, ermee. Daar. Dag. Nou ben je te laat. Ja, ja, ja, dat weet ik. Maar ja, ik denk dat ze hem zo gauw niet kwijt zijn. Die komt na de kerstdagen weer terug. Hij moet wel met een duivelslastig lastig probleem zitten. Misschien dat hij zich al verschuimt, ja. Maar wat zou het kunnen zijn? Wat zou het kunnen zijn? Zal ik u nog eens inschenken, meneer Puin? Zieken mag je vragen, mij niet. Nou. Ik zie dat u uw goede humeur ook weer terug hebt. Zo, alsjeblieft. Zolang mijn vrouw nog in de keuken bezig is... Sla mij er eentje achterover. Ook dat, ja. Maar, ik had u nog wat duidelijk willen maken... <tus> Ik ben van alles op de hoogte. Oh, uh, neemt u toch wat mineraalwater, hè? U zult u nog verslinden. Mm -hmm. ja. heeft. Dank heeft. Zoals ik al zei... Ik ben dus van alles op de hoogte. Dat is aan haar en aan u wel te zien en aan het schilderij. Toen ze terugkwam... Ik ken mijn vrouw. Ze hoeft het mij niet eens te vertellen... Ja, ik, ik heb u helemaal niets te verwijten, maar... Ik heb alleen wel een verzoekje. En dat is of u niet meer hier wilt komen. Ik moet haar minnaars hier niet over de vloer hebben. Hey. Dat Zeg uh, zeg, een grapje? Ik weet het. Huh? Nee, nee, nee, nee. Het is een vriendelijk verzoek. Simpele terechtwijzing. Uh, ter correctie van uw manieren... ...waar ongetwijfeld verder niets op aan te merken valt... ...behalve dan wat dit betreft... Men komt hier niet over de vloer. U bent wel een, een kalme, moet ik toegeven. Dat zijn hier dus de regels. En u schept nu alleen wat verwarring. Tot slot van rekening ga ik ook niet ter communie. Maar mijn vriendinnen komen ook niet bij mij op visite. En ik uh, zei daarvan. Voor de kinderen spelen we vadertje en moedertje. Dat zou anders hun karakter kunnen bederven. Het geloof in bepaalde waarden. Maar daar zult u wel geen begrip voor hebben. Nee, gaat er helemaal niks van. Verder had ik u willen waarschuwen. U kunt na beter niet meer op haar rekenen. Zoiets gaat bij haar gauw Over? Over? Eerlijkheid moet beloond worden. Gelijke munt. Vijf minuten geleden, toen u ijsblokjes ging halen in de keuken, nee, dus tussen twee haakjes. Er is niks zo goed om vodka koud te houden als schuim uit de brandfles. Uit wat voor brandfles? Nou, uit een brandblusapparaat. Of het nou voor een bruiloft is of voor een doopfeest doet het er niet toe. Bij ons lenen ze die altijd uit de brandweerkazellen. De mensen zijn maar wat blij met de techniek. Maar goed, er zijn een ander onderwerp natuurlijk. Uh, in ruil voor de goede tip. Kan ik je ook nog een boertje leren? Uh, en passant, zeg maar wel mooie sleutel. Dat weet ik. Van het atelier. En dat ik daar morgen moest komen. Wat heb ik er meteen gezegd? Swet die je bent. Oh. Dat is niet zo netjes wat u daar zegt. Het is een vrouw met een hoog geestelijk niveau. Een kunstenares. Ja. Ik zit op te wachten dat je mij op mijn bek slaat. En waarom zeg ik dat? Wij moeten haar juist respecteren om haar onafhankelijkheid. Die slet. Je hebt waarschijnlijk te veel gedronken. Ja. Zeg, hé, hey, wees nou zo'n kerel. Hé, hey, wees nou zo'n kerel. Ik heb je vrouw gepakt. En dan probeer je mij met, met een paar geleerde woorden op te verkopen. Nee, er moet een bijrond van pas komen. Of een wissel, of, of de zweep. Zo doen fatsoenlijke mensen dat. Nou sla maar dat niet iets moet Sla dan, sla dan joh. Hé, hey, op de bek. Daar heb je terecht toe. En ik zal me niet verreren. U bent dronken. <laughs> dronken. Mensen nog toe, wat een leven leiden jullie hier. Dat drinkt wel uit kristal, maar het is niet eens wodka. Dit hier, dit is vergif. Je kunt op kapot op met die kristal. Nu gaat u te ver. In het bos, in het bos krijgt wodka uit een schempot. En dan stinkt dat spul maar eigen gestookt. En daar wordt u tenminste het honger van. En hier? Ja, u kijkt steeds naar de malaise, hè. U kijkt naar malaise. ...maak ik het pakket soms trouw. Jullie hebben heel wat meer stond dan je schoen, hoor. Maar jullie... ...jullie leven hier in de stond. Ik heb zelf... ...zelf heb ik... ...beesten gezien. He, gezien. Die met elkaar vochten... Om, ...omdat ze elkaar... ...een zeug niet gunden. Die beesten begrijpen tenminste zoiets. Maar jullie... O, oh, lieve heer... Priveer die morgennacht geboren wordt, vergeef het ze. En blijf bij de beesten. ik mij onderweg voor de politie en voor slip gevaar. Wat ik. Ik ben zo zat als een kanon. En ik boekt al zo ver weg. Thuis. Huis. De huis. Wat zie aan de hand? Waarom houdt hij? Thuis. huis. Thuis. huis. is huis. wat tegen me. Dat ik van eens slaap. Voorzichtig aan. weet ik zelf ook wel. Weet je verder niks. Ja. Ja. Op de eenweg had je heel wat meer praten. Was het nog wat? Nogal logisch. En bij jou? Net zo. Was hij. Uh... Was die nog blij? Dat is hem ook een vraag. Ja. En toen zegt het reisje er weer op. Aan alles komt een eind. Als ik het bos weer zie. Wat dan? Wil jij het dan niet zien? Laten we even een stopje maken. Even lozen. Oh, je had die plays moeten zien. Waar ik geweest ben. Oh, daar heb je geen idee van. Die was helemaal roze. Bij mij ook. Maar goed dat we die bomen tenminste kwijt zijn. Zo is het. Het waren mooie bomen. Eerste klas. Tegen een echte. Daar kan geen plastic boom tegenop. Dood van zijn leven. Plastic? Nee hoor. Nou, zo een verliest geen naalden. Dat wel, dat geef ik toe. Naalden blijven er aan. Maar de geur. Bos blijft bos. Zo is dat. En dat is maar goed ook. Wat is er goed? Niet dan. Niet goed soms. Zeg ik dat dan? Bos blijft bos. Geluisterd naar Bos Blijft Bos van Jerzy Janitski in de vertaling van Benjamin Gijzel. Rolverdeling Boswachter Bert van der Linden. Puin Hans Weerman. Sidder Sakko van der Made. Agent Joop van der Donk. Handelaar op de markt Frans Koksvoeren. Zeer hoge ambtenaar Willy Ruis. Echtgenoten van de ambtenaar Lies de Wind. Renia, Gert-Jan Maassen. Haar man, Hans Kassenbarg. Technische realisatie, Teun Lammes. Assistentie, Monique van Riel. Regie, Bert Dijkstra.